Leviticus 23, daar wordt verteld over de Sabbat en daarna over alle feesttijden van Abba Yahweh. Als je Abba Yahweh wil leren kennen, zou je zijn feesten moeten leren kennen. En dan is het wonderlijke, door het doen van zijn feesten gaan we onze relatie met vader bouwen. Er waren heel wat mensen die door de koning werden opgeroepen naar het feest van de koning. Kent u de gelijkenis nog? Al die gasten werden geroepen. En er kwam er geen een. Uiteindelijk wordt de koning boos. En die zegt tegen zijn knechten. Ga het land in. En ieder die je kan vinden. Haal ze me van de straat. Maar dwing ze in te gaan. Wij zijn gelukkig geen volk wat zich laat dwingen. Maar wat gewoon vrijwillig komt. Op de uitnodiging van God. Want u bent nooit gedwongen om naar deze samenkomst toe te gaan. Nee, we gaan nadenken over Pinksteren. Ja, wij sprak tot Mozes... Dat staat voortdurend in het woord van God. Ja, we sprak tot Mozes. Mozes was de middelaar tussen God en zijn volk. Mozes is een middelaar tussen God en zijn volk. Hij zou een man zenden als mij, heeft hij gezegd, hoort hem. Wie was het ook weer? Messias Yeshua. Hij staat in dezelfde verhouding, alleen hij staat hoger dan Mozes. Hij heeft ook het ultieme offer gebracht voor het aangezicht van vader. Op grond van het offer waar we vrijmoedig voor Gods stroom mogen komen. En mogen pleiten op dat wat Yeshua gedaan heeft. Anders zouden we geen rechten hebben. Broeder en zuster, hij zegt ja weer tegen Mozes. Mozes spreek tot de Israëlieten. Spreek tot de Israëlieten. Zitten de Israëlieten onder ons? Maar een paar hè, dat is niet veel. Nog eens een keer, zitten er nog Israëlieten onder ons? Ja. Oh, er komen er al wat tot inkeer. Maar ik zie nog niet genoeg handen. Zijn die nou Israëlieten of niet? Ja, israëliet. ja, natuurlijk zijn we Israëlieten. Wat betekent ook weer Israël? Strijden en? en overwinnen. We strijden met God. Ja, we horen het woord van God. En dan ga je strijd voeren. Ja, moet dat nou wel? Ja, is dat nou wel zo? Maar er komt een moment, zeg ja, jij, God, het enige woord wat ik nog aan wil wil, dat is het woord wat u geeft. En we worden gehoorzaam. En zo worden we strijders met God. Maar ook overwinnaars met God. Want we gaan handelen zoals hij het wil. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen. De feestdagen van Yahweh die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Ja, dit zijn mijn feestdagen. Je snapt niet tot de hele christenheid niet de feestdagen... Van Yahweh, ze willen vieren. Ze hebben er andere dingen op bedacht. Wij hebben in hetzelfde stramien meegelopen, totdat we gingen ontdekken tot het anders was. Dus nu hebben we de vreugde leren kennen om op de feestdagen van Abba Yahweh samen te komen. En te weten dat hij in ons midden is en zijn oog is op ons. Hij verheugt zich over de heilige samenkomst, die is in de naam van Yahweh. En hij zegt tegen Engel Gabriel... Hey, heb je het gezien? Hij is, er. Hij, is er. hij is er. Schrijf eens op. Wie je ziet. Schrijf eens op. Want aan het bezoeken van heilige samenkomsten van Abba Yahweh... is iets verbonden. Het bezoeken van zijn heilige samenkomst... dat noemt hij een teken tussen hem en tussen u. Opdat u zou weten dat hij een God is. Dus iemand die beweert dat Yahweh zijn God is... en hij blijft zondag vieren... hoewel hij de waarheid gehoord heeft... Maar u zelf invullen, is dan Yahweh nog zijn God? Want alleen degene die oren heeft om te horen, die hoort naar de woorden van Abba Yahweh. Die zal uiteindelijk zeggen, ja maar dat is een vreugde om dat te gaan doen. Dat zijn de feesttijden van mijn koning. De feestdagen is het Hebreeuwse woord moed. Dat is een aangewezen tijd, het is een aangewezen plaats, een aangewezen vergadering. Hij wil gewoon hebben tot je op zijn aanwijzing naar de vergadering gaat om als volk van de Heer samen te zijn. Want gij zei het. Wij zijn met elkaar het huis van God. Hij woont in ons hart. We hebben zijn woorden gehoord. We hebben de woorden aanvaard. En we hebben de keuze gemaakt naar dat woord te handelen. Dat is een vreugde. Door je gehoorzaamheid word je niet gered. Dat weten we. We worden gered en behouden door het geloof in Messia. Maar degene die Messiach hebben leren kennen... en toetreden tot het volk van God... Zullen sabbat aan sabbat Mozes ontdekken en in de wegen van Mozes gaan wandelen. Want hij is de dienstknecht van de Allerhoogste. Uiteindelijk zul je een volk krijgen, ook al komen we uit het heidendom vandaan. Door Yeshua de Messias worden we ingebracht in zijn gemeente, in zijn lichaam. En daarin gaan we verder onderwezen worden in de boeken van Mozes. Het is een vreugde te wandelen als Mozes. God had ook een vreugde in hem. Leviticus 23, vers 3, daar begint hij te praten over Sabbat. Niet dat we vandaag over de Sabbat willen preken, maar het is wel zo dat aan die Sabbat bepaalde dingen vastzitten, waardoor je de principes gaat begrijpen. Wat heeft God ooit gezegd over de Sabbat? Zes dagen mag er werk verricht worden? Mag. Maar op de zevende dag, zaterdag, is de Sabbat. Een dag van volledige rust. Ja, het is een heilige samenkomst. Dus het is een samenkomst die apart gezet is. Voor wie? Voor de naam van Yahweh. Als ze vroeger naar de tempel gingen om hun offers te brengen... hoe brachten ze dan de offers en voor wie? Zat God dan in het heilige der Heiligen? Nee, wie zou mij een huis bouwen, zegt hij. Maar de tempel is gebouwd voor de naam van Yahweh. Dus degene die zijn offer anders komen brengen voor de tempel... Die brengen hun heerlijke offeranden voor de naam van Yahweh. Want hem aanbidden. Er is er ook maar één die Yahweh heet. De enige waarachtige God. De schepper van hemel en aarde. Buiten hem is er geen God. Ook al zegt de Bijbel op een andere plaats er zijn vele goden. En dat is zo. Nochtans is er maar één God. Op die zevende dag, de Sabbat, het is een dag van volledige rust. Een heilige samenkomst, geen enkel werk mag je doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor Yahweh. Want waarom zou je Sabbat vieren? Nee, het is voor Yahweh. dat woordje Shabbat dat wordt opgebouwd door drie Hebreeuwse letters. De shin, de beet en de taf. Het woordje Shabbat met één b, Shabbat, is een werkwoord, dat betekent gewoon rusten. Dus als je het werkwoord hebt, Shabbat, is niets anders dan rusten. Het tweede woord, dat zit heeft dezelfde wortel... er worden alleen wat stipjes en streepjes toegevoegd... om het een andere tonatie te krijgen... is shabbat met een harde beet. Dit is een... die spreek je uit als een veet. Met een vee. En als er een puntje in staat is het een beet. Dus shabbat, dat is dus de shabbat, de shabbat. Het zelfstandige naamwoord. We kennen ook nog de shabbaton... Rust, rustdag. We kennen ook een woord met een hele andere basis. Is noach. Betekent ook rusten en uitrusten. Maar dat heeft hier niets te maken met Shabbat. Dus je moet wel duidelijk kijken naar de wortels van de tekst. Zelfs het woordje de zevende dag. Of zeven dagen tellen. Zelfs in dat zeven zit nog de eerste twee letters van Shabbat. Zie je dat? Dus het is duidelijk gekoppeld aan Shabbat. De zevende dag. Nou heb je iemand voor nodig die goed in het brils is, die kan het nog veel verder uitleggen. Maar het is interessant om het eens achter elkaar te zetten. Dat je zegt, hé, wonderlijk. Hij zegt, dit zijn de feestdagen van Yahweh. Nog een keer, de heilige samenkomsten die u op de vastgestelde tijd, de moed, moet uitroepen. Het is gewoon een instructie. Tot we dat veranderd hebben in de tijd is alleen maar verdrietig. Er staat in Leviticus 23 vers 15 de opzomming van Pesach naar Shavot. Want uiteindelijk moeten we naar vandaag toe, Shavot. Wat kunnen we lezen in vers 15? Hij zegt vanaf die tijd, Pesach is hoeveel dagen? Zeven. zeven dagen. En ergens in die zeven dagen zit de wekelijkse Sabbat. Amen. Ergens in die zeven dagen, want het is aan de maand afhankelijk, zit altijd de Shabbat. De zevende dag van de week. Hij zegt dan zult gij tellen van de dag na de Shabbat. En we weten nou, Shabbat, dat is de zevende dag van de week. Dat is de Shabbat. Al die andere feesten zijn geen Shabbatten, maar dat zijn feesttijden. En een van die feesttijden is grote verzoendag en die wordt Shabbat genoemd. Dus de feesttijden zijn geen Shabbat. Want dan zou je dus ook weer niks kunnen doen op de feesttijden. Nee? Maak duidelijk onderscheid. Hij zegt, je zal tellen van de dag na de Shabbat... dat is de zevende dag van de week... van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. De beweeggarven die werd opgetild voor het aangezicht van Yahweh... en die werd bewogen. Wat was ook weer de garven? De opbrengst van... Wat zegt u? Ja toch? Eerste oogst. Hè? Dan zullen we de garven dat beweegoffer, dat gebracht heb. Zeven volle weken zullen het zijn. Hoe lang gaat het duren? Vers 16. Tot na de zevende shabbat. Dus als het feest gaat beginnen, gaan we tellen vanaf de wekelijkse shabbat. Zaterdag, dan is zondag de eerste dag. We gaan dan die vijftig dagen tellen. We gaan die uh, zeven weken tellen. En dan eindigen we weer op welke dag? Op De eerste dag van de week. Op een shabbat. Want op de zevende dag en de dag na die zevende shabbat is het dan? Shabbat. Mooi is dat, hè? Als je dat goed rekent is de shabbat altijd op een zondag. Tot er in het uh, jodendom een andere telling is ingevoerd. Dat zij zo. Maar er staat duidelijk in de Torah, we zullen tellen vanaf de dag na de Shabbat. Helaas telt het Jodendom vanaf de feestdag. En de feestdag is geen Shabbat. Het staat duidelijk omschreven: na de Shabbat moet je gaan tellen. Tot de dag na de zevende Shabbat zult gij tellen vijftig dagen. Vandaag is dus de vijftigste dag en daarom heet hij ook Pentekosten. Pinksteren. Het is vandaag de vijftigste dag. Dat kan nooit een andere dag zijn, want als je begint te tellen na de Shabbat op zondag, op de eerste dag van de week, en je telt door, kom je vandaag dus weer op de eerste dag van de week uit. Hij zegt vanuit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen. Wie van u heeft de twee broden meegenomen? Zet je vinger eens op. Ja, nog meer. Anna, je hebt meegenomen. Ja, inderdaad, je hebt wat meer meegenomen, geloof ik. Leuk is dat, hè? Eigenlijk had u twee broden mee moeten nemen. Uit uw woonplaatsen zul je dus twee broden meebrengen. Uit twee tiende evenmeel zullen ze bereid zijn. gezuurd zijn, want we zitten niet in het ongezuurde brodenweek. Zullen ze gebakken worden, eerstelingen voor... Abayabay. Dus de eerste broden van je opbrengst van je oogst, die zijn voor... De offer. Exodus 19, vers 1. In de derde maand, na de uittocht de Israëlieten... Uit het land Egypte. Ja, op dezelfde dag kwamen ze in de woestijn Sinaï. Als hier nou staat de derde maand. Welke maand is dat dan? Maar op welke maand zijn ze ook weer vertrokken dan? En welke maand kwamen ze aan? Hoe lang hebben ze gereisd? Ze zijn dus in de eerste maand vertrokken. Twee maanden onderweg. Nou, eindigen ze in de derde maand. Anders zij denken, hoe kan dat nou toch? Ja? Maar ze vertrekken op de vijftiende van de eerste maand. Dus het is logisch dat ze in de derde maand op de vijftiende op de plek zijn. Ze kwamen in de woestijn Sineï. Nadat zij van reefjedim opgebroken waren, kwamen ze in de woestijn Sineï. Zij legeren zich in de woestijn en Israël legerde zich daar tegenover de berg. De berg ligt niet in de Sinai-woestijn waar wij altijd gedacht hebben. Maar het gaat verder door de woestijn over de Rode Zee heen. En daar komen ze in een gebied... waar ook uh, je nu, vandaag nog steeds de dingen kunt aantreffen. Zoals het in die tijd was. Zelfs de berg is zwart geblakerd... vanwege de aanwezigheid van onze God. Dus nadat ze Refidim opgebroken waren... komen ze in de sinai woestijn en ze legeren zich tegenover de berg. Toen klom Mozes op tot God. Onvoorstelbaar. Mozes klimt op tot God. Yahweh riep tot hem van de berg en zei... Zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en mededelen aan de Israëlieten. Wie is het huis van Jacob? Israëlieten. Israëlieten is het huis van Jacob. We hebben net gezegd: zijn wij nou Israëlieten of zijn we niet Israëlieten? Zijn wij dan ook het huis van Jacob? We hebben er ook Jacob gehoord. Ja toch? Echt waar. We, zijn helemaal, we zitten er helemaal ingevoegd eigenlijk, hè? ...op een hele wonderlijke wijze natuurlijk... ...wij die tot geloof zijn gekomen in Yeshua, de Messias, ...dat is dus de Messias van Israël... ...we hebben dus deel gekregen... ...aan alle verbonden die God met Israël gesloten heeft. Daarom vieren we ook de Shabbat, vieren we alle feesten. Omdat we deel hebben gekregen aan dat verbond. Je kan dus niet zeggen, ik heb deel gekregen aan het verbond... ...en ik ga dat op zondag doen en niet op Shabbat. Dat gaat gewoon niet. We hebben deel gekregen aan het volk Israël... ...en dat is het verbondsvolk. Het zijn de kinderen van Abraham, Isaac en... Jacob, God die werkt alleen maar in de lijn van het verbond. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaar heb aangedaan, spreekt de Heer. Dat ik je op Arens vleugelen gedragen heb en tot mij gebracht heb. In die woestijn. Nu dan, en dan komt hij. Zodra je het woordje indien gaat vinden in Torah, is een voorwaarde die de Heer stelt. Indien gij aandachtig naar mij luistert luisteren is horen en doen, je kan niet zeggen ja ik hoor het wel, nee dat is Nederlands. Maar horen en doen is Hebreeuws. Of je het nou snapt of niet snapt en de eerste gedenkte sabbedacht, oh dat ga ik gelijk doen. Later ga je snappen tot het een teken tussen God en jou is en je gaat alle zegeningen begrijpen. Ik vond het een hele fijne opmerking. We moeten het eerst maar eens gaan doen en dan gaan we het snappen. Zo komen we ook in de synagoge terecht, nadat we Yeshua hebben aanvaard als onze Heer. En als je dan in de synagoge komt, hoor je elke Shabbat over Mozes spreken. En zo leer je Torah kennen en dan vind je het ook een vreugde om naar Tora Torah te leven. Als je nou maar aandachtig luistert, en luister is horen en doen, en mijn verbond bewaart, bij je houdt, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn. Ja, zegt iemand de hele aarde behoort mij toe, alleen niet de hele aarde dient Yahweh. Wij dienen Yahweh doordat we een geboden vasthouden en doen. Je kan niet zeggen ik geloof in hem en je doet niet wat hij zegt. Want dan ben je een leugenaar. Dus in hem geloven betekent doen wat hij zegt. Word je daardoor gered? Heb niets met de redding te maken, maar met gehoorzaamheid. De redding is een genade van God die hij schenkt aan degene die op hem vertrouwen. En dat wordt bewerkt door het offer van Yeshua. Gij zult mij, broeders en zusters, een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Gij zult mij een koninkrijk van priesters. Iedere christen die Petrus heeft gelezen... die hoort Petrus zeggen, gij zijt een koninkpriesterschap. priesterschap. En dan zeggen alle christen, oh, wij zijn een priesterschap. Maar ze kennen de Torah niet. Ze weten niet eens hoe de verbindingen liggen... om dat priesterschap te kunnen uitoefenen... Blijf nadenken over de basis van Gods verbond, is Gods Torah. Toen kwam Mozes, hij ontbiedt de oudste van de volk. Legt hun al deze woorden die Yahweh hem geboden had voor. Mozes kwam naar beneden toe, hij zei mannen, dit heb ik gehoord van Yahweh. Naar alle leiders van het volk. Het hele volk antwoordt eenparig. Ze krijgen te horen wat Abba Yahweh gesproken heeft. Alles wat Yahweh gesproken heeft, zullen we doen. Ik hoop dat u dat vandaag veelmaals zult horen. Mozes bracht de woorden van het volk weder aan Yahweh. Zou wij het ook hardop durven zeggen of niet? Zouden wij het ook hardop willen zeggen? Het hele volk antwoordde eenparig. Zullen we het eens doen? Alles wat Yahweh gesproken heeft, zullen wij doen. Nog een keer. Alles wat Yahweh gesproken heeft, zullen we doen. We gaan niet achter u aanlopen met een briefje en afvinken. Eén keer gedaan, twee keer gedaan, drie keer gedaan. Je moet het gewoon doen. Het is een vreugde om dat te doen, lieve mensen. Daarna zegt hij weet, tegen Mozes. Zie, ik kom tot u in een donkere wolk. Opdat het volk kan horen wanneer ik met u spreek, met Mozes. Dus God die blijft vanuit zijn wolk spreken met Mozes. Alleen dat hele volk is erbij getrokken en dat volk gaat horen wat vader zegt tegen Mozes. En wat hij tegen Mozes zegt, dat gaat later Mozes op papier zetten... en spreek je tegen het volk. Je kan niet anders in het woord van God luisteren naar Mozes. Mozes is dus niet langs de kant gezet... maar alles wat Mozes onderwezen heeft... is tot zijn climax gekomen in Messia Jeshua. Hij betaalde de prijs, hij is naar de hemel opgevaren... Hij zit aan de rechterhand van God. En de geest die hij ontvangen heeft, dat is alle macht van God. Heeft hij uitgestort naar zijn gelovigen. Dat is Javot. Hij is ook de ling, inderdaad. Zodat het volk kon horen wanneer ik met Mozes spreek. En zij ook voor altoos. Hoe lang is altoos, broeder en zuster? Eeuwig. Eeuwig. Er is er maar één van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Dat is Yahweh. Alles wat daarna komt heeft een tijd van begin. Ook u heeft een tijd van begin. Maar door geloven in Yeshua en een getrouw leven wordt ons eeuwig leven toegezegd. Dus wij hebben dan wel een begin gemaakt. Maar daarna komt eeuwig leven. Zodat so gij voor altoos in u geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk mee aan ouwe Yahweh. Vader ze hebben ja gezegd. Mooi, zegt vader. Nou gaan we op reis. Herkennen we onszelf al een beetje hierin nog niet? We hebben natuurlijk ook allemaal ja gezegd. We hebben natuurlijk ook allerlei soorten van gebreken. Althans, ik heb ze wel. U zal ze minder hebben. Maar toch gaat dat volk op reis door de woestijn. Ze hebben die bulderende stem van God gehoord. En ze gaan dadelijk op reis. Exodus 19, vers 10. Ja, we zegt dat Mozes gaat tot het volk. Heiligt hen heden en morgen. Dus vandaag en morgen. Laten ze hun kleren wassen. En tegen de derde dag zullen ze gereed zijn. Want op de derde dag zal Yahweh nederdalen... voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinei. Er is nog nooit een volk geweest... waar God zich op deze enorme wijze gemanifesteerd heeft. Tot zelfs de hele Sinei schudt, het land schudt. Al die Israëlieten die daar staan maken een ervaring... Niet te vergelijken met niet één ervaring die mensen kunnen maken in deze wereld. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden, dus niet tegen die berg gaan zetten. Wacht er u voor de berg te bestijgen of maar een voet ervan aan te raken. Ieder die de berg aanraakt zal zeker te dood gebracht worden. Zo heilig is de plaats van God. En dat moeten we ons beseffen. We kunnen niet denken als Mozes... Oh, ik loop de berg wel op. Even chatten met vader. Dat gaat echt niet. Het aanraken van zijn berg is al ten dode. Geen hand zal hem aanraken, die berg. Want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Het zei dier, het zei een mens... Hij zal niet blijven leven. Eerst bij een langgerekte toon van de hoorn mogen zij de berg bestijgen. Dus als de hoorn geblazen wordt... dan mogen ze de berg bestijgen. Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk... en dan gaat hij het volk heiligen. Dus hij gaat het volk heiligen. Volledig apart zetten... tot ze volledig toegewijd zijn... om dadelijk de stem van vader te worden. En ze wassen dan hun klederen. Hij zegt dat het volk... wees over drie dagen gereed... en ook nog nader niet tot een vrouw. Het schijnt toch belangrijk te zijn, als je een heftige ontmoeting met onze God wil hebben, dat je ook nog in staat moet zijn drie dagen je vrouw los te laten. Ja, anders kan ik het niet lezen. Hè? God ging daar een verbond maken. Hij zegt: een, uh, even drie dagen vrij af. Zo belangrijk vindt hij het. Anders zou hij het niet schrijven. Ja, het is heilig. Je moet je voorkomen je geest richten op de geest van God. Het geschiedde dan op die derde dag, toen het morgen werd dat er donderslagen, bliksemstralen, een zware wolk op die berg waren... en een zeer sterk bazuingeschal. zodat het volk dat in de lege plaats was, beefde. Het is heftig. Ik kan me voorstellen, met hoeveel mensen waren ze ook weer, hoeveel mannen? 600.000 mannen voor de berg, minimaal zoveel vrouwen... en misschien wel uh, vijf keer zoveel kinderen. Dat is een hele club. Maar als die de stem van Abba Yahweh horen... Beven ze vanwege de macht die neerdaalt van die berg? Wat zal die nu gaan zeggen? Toen leidde Mozes dat volk uit hun lege plaats, God tegemoet, zij stelden zich op onder aan de berg. Kijk, het wonderlijke is, mensen, we gedenken vandaag deze positie van Israël. We zullen ons moeten inleven, wat gebeurt er nou met dat volk als ze voor Gods aangezicht komen? Het is vaak niet zo wij denken, even papa bellen. Zeg vader in de hemel, ik zeg maar een beetje een probleem. Mijn vrouw is wat lastig, kunt u dat niet oplossen? Of iets anders, hè? je kunt allerlei gebeden bedenken. Het is niet tot we even fluitend binnenlopen. Echt niet waar. Je zou je moeten beseffen voor wiens aangezicht je komt. En wiens heilige naam dat je uitspreekt. Een vrouw is een schitterend wezen om al je liefde in te investeren. Ze levert het niet eenvoudig en tweevoudig op en niet drievoudig, maar zeker tienvoudig. Elke man die zijn vrouw niet lief heeft, is echt een beetje dwaas. God heeft ons een vrouw gegeven om daarin te investeren. Ik hoor niemand amen zeggen, maar goed, het zei zo. Oh, amen, toch wel. Ja, Erg waar, uh, je moet het leren. We zijn uh, vaak een beetje anders in ons denken. Maar naarmate dat je de Heer leert kennen, leer je ook je vrouw op een andere manier kennen. De berg Sinei, broeder en zuster, die staat volledig in de rook. Omdat Abba Yahweh neerdaalt in vuur. Alles wat daar komt, verbrandt. Waar vader neerkomt in zijn wolk, verbrandt alles. De rook stijgt op als de rook van een oven. En de hele berg beeft. Als je die bergmassieve ziet in saudi arabie zeg het: Jongen, jongen, jongen, wat een geweld, wat een geweld. En dan het geluid van de bezuin, die wordt gaandeweg zeer sterk. ...zeer sterk. Mozes sprak... ...en God antwoordde hem... ...in de donder. Het geluid van die bezuin werd gaandeweg zeer sterk... ...Mozes sprak... ...goed luisteren... ...Mozes sprak... ...en God antwoordde hem. Mozes sprak... ...en God antwoordde hem. Ik geloof dat er ook maar één man was... Hè, ...die ooit zo kon spreken. Nochtans, de Heer zou iemand verwekken... ...als hem... En naar die moesten we luisteren. Dat is Mesia, Yeshua. Toen daalde Yahweh neer op de berg Sinai, Op de bergtop. Yahweh riep Mozes naar de bergtop. Dus daar waar Yahweh neergedaald was. En Mozes klom naar boven. Daarna zegt Yahweh tot Mozes, daal maar nou weer af. Waarschuw het volk dat ze niet doordringen tot Yahweh om iets te zien. Dan zouden velen van hen vallen. Dus niemand kan God zien en... Amen, leven. Niemand kan God zien en leven. Hebt dan Mozes God gezien? Daar kun je allerlei gedachten over hebben natuurlijk. Maar één ding weet ik wel, er staat geschreven... God ging aan hem voorbij. Hij schermde hem af met een rots. En hij zag de achterste delen van God. De heerlijkheid van God. Ik denk dat hij een geweldig licht voorbij heeft zien gaan. Tot die gedachten, zo wat een heerlijkheid is dat. Want eigenlijk kan niemand God zien en leven... Mozes heeft in ieder geval zeker weten zijn achterste delen gezien. De enorme licht wat God bij zich draagt. De priesters die tot Yahweh naderen zullen zich heiligen. Inderdaad, opdat Yahweh niet tegen hen losbreken. Niemand kan ongeheiligd zich afzonderen om voor Abba Yahweh te komen. Je kan dus niet als een jongen bij hem binnenhollen. Het gaat niet. Je zult je moeten realiseren tot wie ga ik. En in wiens naam kan ik hem benaderen... Als hij de naam van Yeshua hoort, dan zegt hij tegen Gabriel, wie staat er aan de deur? Oh, kijk eens aan, wat hebt hij te vragen? Dus als we de naam van Yeshua benoemen, dan is het op grond van Zijn verdiensten dat we Vader mogen herinneren aan Zijn belofte die Hij gegeven heeft. En Hij wil al Zijn belofte ja en amen laten zijn voor u. Maar je moet wel in de goede harmonie tot Vader gaan. Hij wil dat je alle beloften die Hij gedaan heeft in jouw leven tot bloei zien komen. Dat is ook als je vol raakt van de geest van God. Dat betekent, de geest van God ontvangen... dat is zijn woorden ontvangen. En als het blijkt dat het bij je op goede aarde gezaaid is... dan zou je het ook doen. Dan kan je zeggen zo... die leeft naar de woorden van God. Die priesters die heiligden zich... opdat Yahweh niet tegen die priesters losbarstte. Dus ook de priesters in de tempel... die moesten dat doen. Dan zegt Mozes tot Yahweh... het volk kan de berg zien? hier niet bestijgen. Hoewel, vader gezegd, kom met het volk. Want gij hebt ons gewaarschuwd, zet de berg af en heilig hem. Dan moet hij God nog herinneren aan wat hij gezegd heeft. Daarop zegt Yahweh tot hem, ga er nou maar, daal af en klim met Aaron naar boven. Maar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot Yahweh op te klimmen. Opdat hij niet tegen hen losbarste. Dus ook de priesters van de tempel zijn uitvoerende organen in de tempeldienst. In de schaduwen die allemaal richting zijn op het hemelse heiligdom. Want dat is de tabernakel die niet met handen gebouwd is. Maar een eeuwige tabernakel. Dus alles wat op aarde plaatsvindt is schaduw van die ware tabernakel. De plaats waar God woont. Waar Yeshua hoge priester is. Daarom kunnen we tot Abba Yahweh gaan refererend aan Yeshua de Messias want hij is onze voorspraak bij de vader wij hebben een open weg naar de vader toen daalde Mozes af tot het volk en hij zeide het hun op precies dezelfde manier als dat je het vandaag hoort Mozes gaat naar het volk en hij spreekt gewoon de woorden van vader uit tot het volk hier hebben we een kernachtige weergave van de woorden die Mozes gehoord heeft kent u ze uit uw hoofd de eerste tafel, de vier geboden. De tweede tafel, zes geboden. Dit is één tot en met het vierde gebod. Toont ons de liefde naar God. En deze tonen ons de liefde naar onze naaste. Yeshua heeft gezegd, dit is het grote en het eerste gebod, die vier. En dit is het tweede, daaraan gelijk. Zie u? Gij zult de Heer uw God lief hebben... met uw hele hart, met ziel en alles... Wat er nu is? Amen. En hier staat: Jezus zegt: Gij zult uw naaste liefhebben als jezelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Hoe simpel is het nou om in het koninkrijk van God te leven? Dan zijn er zijn een hoop mensen, ja, maar dat zijn stenen tafelen, joh, die hebt je al kapot gegooid, weet je wel. Echt niet waar. Wat hier staat geschreven: bij de gelovigen zit dat in het hart. We hoeven dat elkaar niet elke keer bij te brengen. Het is een vreugde om naar deze geboden God te dienen, want hij wil het zo. En moet je dan zeggen, ja maar waarom wil hij dat nou zo? Ik vind het maar niks, die zaal had dat vierde gebod. Maar toch is dat, ja zei, nou, ja, kom naar mijn huis, kom naar de samenkomst, kom naar het huis gods. Want gij zijt het huis gods, gebouwd in de geest, broeder en zuster. Deze zaal is dat niet, u bent het. Gebouwd in de geest, een geestelijk koninkrijk van God. Het hele volk, broeder en zuster, is getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bezuin, een rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het, het bleef staan van verder. Dus dat even naar de berg toe lopen, nou, dat was een probleem. Zoveel geweld voor de aanzien van God, dat is een probleem. Dus ze blijven van verder staan. Ze zeggen tegen Mozes, alsjeblieft Mozes, spreek jij nou met ons, dan zullen wij wel horen... Wat was het woord horen ook alweer? Smaar. Horen en dan gaan we doen. Alsjeblieft Mozes, ga jij nou naar Abba Yahweh toe. Ga jij nou die berg op en alles wat je hoort dat zullen wij doen. Gaat het ook zo, denkt u of niet? Echt niet waar, echt niet waar. Maar ja, het volk heeft het gezegd. Oké, okay. spreek jij nou met ons dan zullen we horen. Maar God spreekt niet met ons, we gaan sterven als God tegen ons spreekt. Ja, was oorspronkelijk niet de bedoeling, maar het is wel de keuze van het volk. Mozes die zegt tot het volk, vrees niet, vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen. Opdat er vrees voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. Wat betekent dat? Dat er vrees over u komt, opdat gij niet zondigt. Als wij nou toch zondigen, we pikken wat, wat betekent dat dan? Je hebt geen vrees voor God. Zo, wie zou zijn hand willen opsteken van ik vrees God niet. Wie doet dat? Door niemand. Het is een vreugde te handelen naar Gods geboden. Als je dit leest en je zegt ik ga toch zondigen, betekent dat je God niet vreest. En God is te vrezen. Weet u waarom het goed is om God te vrezen? Want God die doet wat hij zegt. We kennen in Deuteronomium 28 de zegeningen en de vloek. Kent u ze nog? Ik zal ze niet vragen allemaal op te zeggen, maar dat is heel wat. De zegen en de vloek. Maar zoals de zegen van Abba Yahweh komt, zo komt ook de vloek van Abba Yahweh. En die is afhankelijk van uw gedrag. Het is een vreugde om in de wegen van Abba te wandelen. Hij zegt, opdat de vrees voor hem over u komen, zodat gij niet zondigt. Alleen de mensen die God niet vrezen, die kunnen stelen, liegen, bedriegen, ah, die roddelen. He? En als we de strijd mee hebben, beleid je zonde en begin opnieuw. Niet met zondigen, maar in een rechtvaardig leven te wandelen. Handelingen 2, vers 1. Toen de Pinksterdag dag aanbrak, gisteravond al. Waren alle tezamen bijeen. Zo zijn we ook begonnen. Alleen niet met ze allen. Ik kan niet muis huis natuurlijk. Maar we zijn toch wel een klein groepje begonnen. Maar vandaag is het de dag van Pinksteren. Dus we zitten in een heilige samenkomst bijeen. We voldoen dus aan de oproep die hier gedaan wordt. Toen de Pinksterdag aanbrak waren alle tezamen bijeen in Alblasserdam. En één klaps kwam er uit de hemel een geluid als... Als... ...van een geweldige windvlaag. Hij vult het hele huis waar ze gezeten waren. Het was er toevallig niet, niet in Albaserdam... ...maar dit was in Jeruzalem. Er vertoonde zich aan hen tongen. Als van vuur. Als van vuur. Een windvlaag, een geluid... ...als van een windvlaag. Het is echt niet een enorme storm die door de zalen heen waait... ...het is als. Ze hebben het geluid... ...als van een enorme windvlaag. Er gebeurt iets. Het zette zich op een ieder van hen... Dus die tongen als van vuur. Er is iets zichtbaars. Zetten zich op een ieder van hen en ze werden allen vervuld met heilige geest. Hier staat natuurlijk in de vertaling de heilige geest. Maar als er maar één God is, is er maar één heilige geest toch niet? Dus iedereen die spreekt met de woorden van Yahweh, spreekt met de geest van God. Dat is heilige geest. Als iemand iets anders zegt als wat Torah zegt... En die zegt, oh het kan ook wel anders, dan heeft hij duidelijk een andere geest. Dus wat uit de lijn van Abba Yahweh komt en van zijn zoon Yeshua, is echt heilige geest. Volkomen toegewijd aan vader. En de, de geest van de heilige. De geest van de heilige, ja goed, dankjewel. Alle vervuld met de heilige geest. En begonnen met andere tongen te spreken, zoals de geest hun gaf uit te spreken. We zijn door vele mensen van ons zijn misleid geweest, want ze hebben gedacht dat als ze rare klanktalen spreken, tatami, weet je wel, die dingen meer, oh we hebben de geest van God ontvangen, we spreken in tongen. En we zullen die negatief overdoen, maar ze zullen uiteindelijk moeten gaan beseffen dat dat soort tongen en gebrabbel niets te maken heeft met de tong en met de taal die God daar geeft. Want zij spraken letterlijk talen. Als er een Spanjool was, hoorde die Spaans. Als er een Rotterdammer was, hoorde hij Nederlands. Maar nog zo bijzonder, dat hij ook nog het dialect van die Rotterdammer hoort. He, kijk nou toch, hij spreekt mijn taal. Moet je horen, zegt hij dan. Ja, moet je horen. Dus die, die, die klanknuance, die zit zelfs in de spraak, in de taal die daar komt. Dat woordje is glossa. Glossa is een tong, het is een lichaamsdeel, een spraakorgaan. Het is de taal of een dialect dat aan een bepaald volk spreekt in onderscheid van andere volken. Glossa is tong, is lichaamsdeel, spraakorgaan enzovoort. Handelingen 2 vers 5. Nu waren er joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen, maar wel uit alle volkeren. Dus er waren ook Joden uit Nederland, misschien wel uit Amsterdam, misschien wel uit Rotterdam. Je kon dat aan een toontje dat horen. Toen kwam dat geluid, toen liep de menigte te hoop en verbazen zich, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Het woordje taal staat hier als dialectos. Dus zelfs dialectos is nog een, een stukje van de taal wat bij die taal hoort. Dus er waren verschillende dialecten. Een Amsterdammer kon het horen. Maar ook die Rotterdammer zegt... Hé, hey, komt die uit Rotterdam dan? He? Zo specifiek wordt er gesproken in talen die verstaanbaar waren. Buiten zichzelf van verwondering zeiden zij... Zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? Dus de mensen verbaasden zich. Ze zeggen: dat zijn toch allemaal Galileërs? Je kunt het voorstellen als u daar staat als Rotterdammer of als Amsterdammer. Zit hier, oh, dat zijn de Galilees. Ah, hij zegt ze spreken nog Mokens ook. Ja? Of ze spreken Rotterdams. Dat is bijzonder, vind je ook niet? Tot je dan in Jeruzalem bent en tot je zegt van, hé, hey, hij spreekt mijn taal. Zo specifiek. Ik, moet nah, ik ze spraken met, uh, met talen en niet zomaar gebrabbel. Het was geen gebrabbel waar wij van vaak ge gehoord hebben. Hij zegt, hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal? Hier, weer dialectos. Dus de nuances in de taal, het dialect, komt bij een ieder over. Zelfs als hij uit Brabant komt, kan je het horen. Wij horen hen dan een ieder in onze eigen taal waarin we geboren zijn. Parten, Mede, Elamieten, Mesopotamiërs, Romeinen, zowel Joden als Joden, genoten, Arabieren, zij horen in onze eigen taal van de grote daden godspreken. Daar wordt gesproken over 1100 taal. Dat is glossa, tong, lichaamsdeel, spraakorgaan, enzovoort. Zij waren alle buiten zichzelf. En geheel met de zaak verlegen. En zeiden de een tot de ander... wat wil dit nou toch zeggen, broeder en zusters? Wat wil dit nou toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend... ja, kom nou toch, joh, die hebben er veel te wel genipt. Hè? Ze zitten vol met zoete wijn. Maar het is natuurlijk onzin... Peter staat dan op van die elven en hij verhief zijn stem en sprak tot hen. Hey, gij joden en alle die te Jeruzalem woonachtig zijn, dit zij u toch wel bekend? Neem mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt. Want het is pas drie uur, de derde uur. eens vroeg om negen uur is toch niemand al dronken? Hè? Nou zegt hij, maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. Kort woordje, hè? maar dit is het. Waar had Joel ook weer over gesproken? Wat was het ook weer waar Joel over gesproken had? Hij zegt: Dit is het. Het waar Joel over gesproken heeft. Had jo wel niet gezegd dat in het einde van de tijd dit zou gebeuren? Wat hier gebeurt op Pinksterdag, daar had Joel van gezegd: Het zal gebeuren aan het einde van de tijd. Dus je krijgt hier een afspiegeling wat er dadelijk komt op die laatste periode. Waar die geest wordt uitgestort op het volk van God. Zijn wij het volk van God? Dan gaan we dezelfde ervaring maken als de Heer van de Week volgende week terugkomt... als deze broeders, apostelen en discipelen. Maar het komt op onze zonen en op onze dochters. Ja, het is een vreugde. Uh, hoe zegt hij dat nou weer? Jouw zonen en dochters zullen mijn leerlingen zijn. Dus ook al hebben we kinderen verwekt en de kinderen gaan dan wel eens een beetje gespreid weg, houdt de vader vast aan zijn belofte. Jouw kinderen, zegt hij, zullen door mij onderwezen worden. Dus zelfs al zijn ze rebels en lopen ze in de wereld, dan komt er een dag, gaan ze met de neus op de grond en dan schreeuwen ze om vader. Dus ouders van kinderen, wees er mijn vreugdevol op. God, die heet ze op te zoeken. Het laatste stukje, lieve mensen, het ging over. Dit is het. Die uitstorting van die geest wat aan die eindtijd gaat gebeuren. Over de zonen en dochteren van de kinderen gods. He? Dit is het wat daar gebeurde op de Pinksterdag. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Dat ik, Abba Yahweh, zal uitstorten mijn geest op alle vlees. Zonen, uw dochters zullen profiteren. Jouw jongelingen, ze zullen gezichten zien. En je ouderen, ze zullen dromen, dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten, op mijn dienstmaagden... zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten... en zij zullen profiteren. We zullen al de woorden van de Heer profiteren, uitspreken. Deze Jezus, broeder en zuster, heeft God opgewekt. Welke Jezus is dat? Hij die gestorven is, die drie dagen in het graf is... ...en die opgewekt wordt uit de dood. Nu hij, dat is Yeshua, dan door de rechterhand Gods verhoogd is... ...en de belofte des heilige geestes van de Vader ontvangen heeft... ...hij was de enige die een volmaakt leven geleid heeft... ...toen hij bij vader kwam, heeft hij de volheid van de heilige geest gegeven... ...daarin is alle macht... ...als je de geest van de schepper bezit... ...heb je ook alle macht in hemel en op aarde heeft hij ook alle macht van de vader ontvangen... want dat heeft hij uitgestort, Yeshua. Nadat hij de macht heeft ontvangen... heeft hij macht gedelegeerd aan zijn gemeente. Dus Yeshua ontvangt zijn macht van de vader. Dat is gedelegeerde macht. Die had hij niet van zichzelf, die heeft hij gekregen. En hij stort van de macht die hij heeft gekregen... weer uit aan zijn discipelen. Gedelegeerde macht. Eerste omer, vijftig omer. U kent de geschiedenis nu van de omer... En tenslotte staat er dan nog geschreven in handelingen 2 vers 34. Broeder en zuster, David is niet opgevaren naar de hemel. Kent u hem? Maar onze Messias is opgevaren, weet u nog? Maar David is niet opgevaren naar de hemel. Want Yahweh heeft gezegd in psalm 110, Yahweh heeft gezegd tot mijn Heere, Here is Adon en mijn Heere is Adonie. Dus Yahweh heeft gesproken tegen mijn heren, zegt David, zit aan mijn rechterhand. Wie is nou de heer van David? Dat is de Messias, of wie die uitkeek. Uiteindelijk zou Messiaag Yeshua de heer van David worden. En David heeft dus al in de geest gesproken. Yahweh heeft gezegd tot mijn heren, dat is Yeshua, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb als een voetbank van uw voeten. Dat is in vervulling van Psalm 110. Dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten dat God hem, dat is Yeshua, en tot Adon, tot Heer en tot Messias gemaakt heeft. Deze Yeshua die gij gekruistigd hebt. Dat was een bom, een inslag voor de joden die er zonden te luisteren naar Petrus. Toen zij dit hoorden werden ze diep in hun hart getroffen. O oh mijn God, wie hebben we dan gedood? Wie hebben we dan aan het kruis geslagen? He? Er komt verslagenheid van hart. Ze zeggen tegen Petrus en de andere apostelen... wat moeten we nou toch doen? Dan hebben we onze eigen Messias gekruisigd. Nou zegt Petrus... bekeer je nou en een ieder van jullie... laten zich dopen in de naam van Yeshua de Messias. Waarom? Tot vergeving van uw zonde. En gij zult de gave, de heilige geestes, ontvangen. Wat is er aan onze doop verbonden... Want we bezitten dat allemaal in geloof natuurlijk. Het betreft dopen, het sterven van je oude vlees... het opstaan in een nieuw leven... en weten dat je de heilige geest hebt ontvangen. Dan kan je weer verder gaan onder het verbond wat God gegeven heeft. Vind je er geen mooi plaatje? Het is het mooiste wat er is. Sterven en opstaan in een nieuw leven. De geest van God ontvangen en nooit meer terug naar het oude leven. Alleen nog maar door de geest van God en zijn woord leven. Want voor u, broeder en zuster... ...is de belofte. Voor wie? Voor u, broeder en zuster is de belofte... ...voor uw kinderen en voor alle die verre zijn... ...kijk, dat zijn natuurlijk, hè? daar komen we tussen... ...zoveel als jaren onze God ertoe roepen zal. Wie van ons is er niet geroepen? Wij zijn allemaal geroepen om tot het verbond toe te treden... ...en dat kan door het offer van Yeshua. Op te staan in een nieuw leven nadat je je gedoopt hebt. Dan ben je een ander mens met nog veel meer woorden getuigd die hij vermaande en zegende... laat je toch behouden uit dat verkeerde geslacht. Wie moet er nog behouden worden bij ons? Hij zegt laat je toch behouden uit dat verkeerde geslacht... waar we uit weggekomen zijn. Je moet het leven achter je, moet je in de dood brengen. Opstaan in nieuw leven. Zij dan die zijn woord aanvaarden... ik heb er maar een streepje onder gezet... zij die dat woord aanvaarden lieten zich dopen... Zij die dat woord niet aanvaarden laten zich niet dopen. Maar zij die het aanvaarden laten zich dopen... en op die dag werden zo'n 3000 sielen toegevoegd. Denk erover na als je het verbond nog niet gesloten hebt. Denk erover na dat je zegt ik wil dat verbond sluiten. Ik wil gedoopt worden in de naam van Yeshua in zijn dood en opstanding. Maar niet in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want dat zijn geen namen, dat zijn titels. Je wordt dus gedoopt in de dood van Yeshua, dat is in de naam van Yeshua. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, de theorie die we geleerd hebben in de naam van vader, zoon en geest, eigenlijk niet helemaal koosje. Je moet gedoopt worden in de dood van Yeshua, in de naam van Yeshua, in zijn dood en in zijn opstanding. Zij lieten zich dopen, zij liet aanvaarden en op die dag worden er 3000 mensen toegevoegd. En die 3000 mensen die volharden bij het onderwijs van de apostelen... en de gemeenschap en het breken van het brood en bij de gebeden. Er kwam vrees over alle ziel... en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Zij beleden, Yeshua is de Messias. Ik wil met hem sterven en ik wil met hem opstaan in een nieuw leven. Hartelijk welkom in de gemeenschap van God. Zijn gemeente die gekocht en betaald is door Yeshua... He? Laat je wassen door het bloed van Yeshua. Laat je begraven en opstaan in een nieuw leven. Prijs de Heer en ik wens u verder een goede shovel toe. Amen.